11 uur jopboot met het NOS-journaal. Het dode meisje dat is gevonden in Rotterdam is de vermiste Jennifer. De politie heeft dat aan het begin van de avond bekendgemaakt. Eerst op een bijeenkomst met buurtbewoners, later ook aan de pers. Jennifer verdween zaterdagavond. Ze was naar het huis gegaan van de ex-vriend van haar moeder. Volgens de politie is ze daarvoor het laatst gezien. Zondag werd de man van 26 aangehouden en werd zijn huis doorzocht. Dat gebeurde volgens de Rotterdamse politie... naar aanleiding van telefoontaps...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 Verder zegt meer dan 70 procent dat er te weinig wordt getraind. Daardoor voelen veel politiemensen zich niet goed voorbereid op riskante situaties. De raad van Korpschefs erkent de kritiek. De raad wil de trainingen aanpassen en wil dat leidinggevenden zich meer op straat laten zien. De regeringspartijen van Slowakije hebben vandaag geen overeenstemming bereikt over het Europese steunfonds. Het overleg tussen de vier partijen zit muurvast. Morgen stemt het Slovaakse parlement als laatste EU-lidstaat... over de uitbreiding van het noodfonds. Premier Radiceva zou gedreigd hebben met opstappen... als er niet met het Europese plan wordt ingestemd. De SAS-partij dreigt de noodmaatregel te blokkeren... omdat ze niet wil opdraaien voor andermans schulden. De instemming van Slowakije is noodzakelijk... om de uitbreiding van het noodfonds uit te kunnen voeren. Met geld uit het fonds kunnen schuldenlanden als Griekenland geholpen worden.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 Morgen vragen ze in een debat opheldering aan de minister. Griekenland heeft besloten af te zien van de aanschaf van 400 Amerikaanse tanks. Dat schrijft minister De Jager in antwoord op Kamervragen van de SP. De partij was verontwaardigd over berichten in Griekse media... dat het land, ondanks hun financiële problemen... honderden miljoenen euro's aan Amerikaanse tanks wilde besteden. De Jager heeft het nagevraagd bij het Griekse ministerie van Defensie. Het aanbod van de VS was dat de tanks gratis zouden zijn... en dat Griekenland alleen zou opdraaien voor de transportkosten. Maar die vonden de Grieken bij nader inzien toch te hoog. Het land heeft dit jaar 18 procent bezuinigd op defensieuitgaven. De Nederlandse ambassade in Libië gaat deze week weer open. Vermoedelijk gebeurt dat woensdag... heeft minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De ambassade in Tripoli ging half maart dicht omdat het te onveilig werd. Rebellen rukten op naar de hoofdstad. De libische leider Gaddafi kwam steeds meer in het nauw te zitten. Nu het rustiger is geworden in Libië... willen Nederlandse bedrijven weer aan de slag... in sectoren als de olie- en gasindustrie en in de landbouw. De Nederlandse ambassade zal de bedrijven ondersteunen. De Europese ministers van buitenlandse zaken... zijn blij met de oprichting van de Syrische oppositieraad. In een gezamenlijke verklaring noemen ze de nieuwe nationale raad... een stap vooruit...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 Dat zegt een topman van Adidas, het Duitse bedrijf dat de bal produceert. Hij lijkt op de grillige Jabulani, de Adidas-bal die in 2010 werd gebruikt op het WK in Zuid-Afrika. Volgens Adidas staat ook de nieuwe bal garant voor veel doelpunten en interessante wedstrijden. Het weer vannacht bewolkt en vooral in het noorden van tijd op tijd regen. Minima rond 15 graden. Morgen grijs en regenachtig en waait een stevige westenwind. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 18 graden in het zuiden van het land. Woensdag bewolkt en regenachtig. Vanaf donderdag droog met weer geregeld wat zon. Dit was het NOS Journaal. Want hij gelooft in mij.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 Zeg Bart, jij hebt toch zo'n bladblazer van 99 euro gekocht? Ja, van stil. Ah, zo'n ding moet ik nou ook hebben. Meen je dat nou? Ja, ja, sinds jij erin hebt, liggen er twee keer zoveel bladeren in onze tuin. eh, oh. hm. uh. biertje? Ja, lekker. Stil, sterk werk. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75%. Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond...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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. De Nederlandse strafjurist Wouter Limborg... vindt dat de mildste vorm van vrouwenbesnijdenis legaal moet worden. Daar pleit hij voor in zijn proefschrift. Volgens Limborg zijn de gevolgen van deze milde besnijdenis zo klein... dat de culturele vrijheid zwaarder moet wegen. Een beetje vrouwenbesnijdenis dus. Net zoiets als een beetje zwanger. I caught me in the fairy I know, know, oh, I know Hallelujah, I love her so When I'm in trouble and I have no friend I know you'll go with me until the end Everybody asks me how I know I smile at them and say she told me so That's why I know, oh, I know, I know Hallelujah, I love her so Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone. By the time I cut for one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there's nobody else around, she kisses me, she holds me tight, and tells me, "Richard, everything's all right." Oh no no, I know, oh, know the If I call her on the telephone Tell her that I'm all alone If I call her on the telephone Tell her that I'm all alone By the time I come from wonderful, I hear her on my door In the heat when the sun go down When there's nobody else around She kisses me, she holds me tight Tell me, Daddy, everything on right now So, Hallelujah, I just love her so. She's my little woman way across town, baby. I'm a little fool for you, little girl. Yes, I am. Yes, I am. I'm a workin', I'm a workin'. I keep a workin', keep a workin'. A work, work, work, work, workin', workin', workin', workin'. Whip, whip, whip. Ray Charles, hallelujah, I love her so. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen op deze maandagavond. We reizen heel wat af vanavond, te beginnen in Cairo, in Egypte... waar het leger een demonstratie van kopten bloedig heeft neergeslagen. Waarom? En wat is er met het leger gebeurd... dat we ten tijde van de revolutie leerden kennen? Een leger dat geroemd werd omdat het geen bloed op zijn handen had. Van Cairo naar België, opluchting om de redding van de Dexia-bank... maar is dat terecht? En van België naar Liberia. Zittend president Ellen Johnson Sirleaf... kreeg vrijdag de Nobelprijs voor de vrede. Maar is dat een garantie voor haar herverkiezing morgen? We eindigen om vijf voor twaalf in Siberië. Want jawel, dames en heren, de verschrikkelijke sneeuwman bestaat. En daar leeft hij. En om ons muzikaal te begeleiden vanavond... de Belgische band Sita Swoon live in de studio... met twee muzikanten uit Burkina Faso. Dat en meer het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. en de Mandag van 10 morgen. oktober... De Koptische christenen in Egypte wijzen allemaal zonder twijfel... naar het leger als schuldigen van de hevige rellen in Cairo. Een vreedzaam protest eindigde in een veldslag met de politie. Veel van de 27 Koptische doden worden meteen begraven. Na een weekend vol onzekerheid is wat iedereen vermoedde waarheid. De tienjarige Jennifer uit Rotterdam is doodgevonden. Familie en vrienden zijn verslagen. We hebben echt door het park gelopen. Alles afgestruind met zaklampen. Met een man of twintig, dertig. Vannacht nog 500 pamfletten. Geprint en overal opgehangen. En allemaal voor niks. Vriendinnetjes van Jennifer komen naar de plek des onheils. Nu zeggen mensen ook dat uh, de ex van haar zus, dat hij iets heeft gedaan en zo. Maar ja, ik wil het nog steeds niet geloven, want ik vind het gewoon, ja... De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan in het huis van de ex-vriend van de zus van Jennifer. Gisteren zagen agenten in het huis nog niets verdachts. Op zondag zijn we ook binnen geweest. We hebben in de woning gekeken, maar niets aangetroffen. Wat er bleek dat Jennifer daar nog zou zijn of dat er een misdrijf was geweest. Er is ook kritiek dat de politie veel te laat een Amber Alert heeft verstuurd. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil daar niets van weten. Ik stel vast dat speurwerk van het team van de politie... wat op zoek was naar het slachtoffer, uiteindelijk ook het slachtoffer heeft gevonden. Er is meer politie nieuws. Een kwart van de politieagenten in Nederland is bang om stevig in te grijpen als het nodig is. De dienders vinden dat ze onvoldoende getraind zijn. Een gemiddelde politieagent gaat vier keer per jaar naar de schietbaan. Terwijl mensen van de schietvereniging, willen ze er lid van worden, al 18 keer naar de schietbaan zijn gegaan. Bovendien vrezen de agenten problemen met de korpsleiding als ze geweld gebruiken. Dat Belgische politici niet met alles langzaam zijn, hebben ze nu wel bewezen. Vorige week ging het ineens slecht met de Dexia Bank. Nu al heeft Europa er 11 miljoen bankiers bij. U en ik, wij allemaal zijn wakker geworden als eigenaar van een bank. Voor Dexia is het opgelost misschien, maar niet voor België nog. Hè? De... De prijs bedraagt 4 miljard. Vroeger vlaag kan je de rekening gepresenteerd. Hè? Na een 12 uur durende marathonvergadering... heeft de raad van bestuur van Dexia... het akkoord tussen België, Frankrijk en Luxemburg bekrachtigd. Alle klanten van Dexia Bank België... mogen nu 200% zeker zijn... dat er geen enkel risico verbonden is... aan het deponeren van geld. Bent u al uw geld gaan afvallen wat dat u had? Bijna. En waarom? Vijf euro na. Waarom? Omdat ik er geen vertrouwen meer in heb. Ik schaal geloven op, op uh, Fortis. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil graag dat u voortaan een foto maakt als u bijvoorbeeld een overval ziet. Pas daarna belt u 112. Het kost maar heel even, maar kan waardevolle informatie opleveren. Zorg voor bruikbare informatie. Film of fotografeer en bel 112. Wacht even. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Oh, hier heb je een camera. camera. En dan doet hij zo. Klik. Komt. Staat hij erop? Ja, je staat erop. Nou, gelukkig. Jan van der Putten, mijn collega, heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, ook in de ochtendkranten veel aandacht voor het opgeleide geweld in Egypte. De kopten zijn in paniek. Zij heeft trouw. Het leger doet niets om ons te beschermen. Dit is het ware gezicht van het leger, zegt een jonge activist. Ze creëren een sectarisch conflict om aan de macht te blijven. Straks meer over Egypte. Het AD heeft Rotterdamse roots en dat laten ze morgen zien. Voor het verhaal rond de dood van het Rotterdamse meisje Jennifer... trekt de krant zes pagina's uit. Reportages, een reconstructie, alles wordt uit de kast getrokken. Amber Alert, Nederland pleit voor een centraal meldpunt voor vermissingen in België. Moeten de politiekorpsen een vermissing centraal melden? In Nederland niet en het moet veranderen, vindt het AD. En de krant sprak met de zus van Jennifer. De, haar ex is de verdachte, we moeten door, zegt ze, maar het is verschrikkelijk. De Tweede Kamer praat morgen over de nieuwe inkomensnorm voor onderwijsbestuurders. De Volkskrant heeft in zitten rekenen en stelt vast... 13 hbo-bestuurders krijgen een te hoog salaris. Dat wil zeggen in vergelijking met de nieuwe norm. Die 13 zaten er gemiddeld zo'n 11.500 euro boven. Een van hen is de bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool. Hij noemt lagere maxima niet slim voor de kwaliteit aan de top. Het wordt moeilijker goede bestuurders binnen te houden. De Kamer heeft de druk, want er wordt morgen ook gepraat over fietsen. Je fietsstallen bij het station moet gratis blijven, vindt een meerderheid... Dat staat in Spits. Verkeersminister Schults wil het verplicht aanbieden van gratis fietsplekken schrappen per 2015. En in het verhaal staat een stortvloed aan cijfers en feiten. Op de parkeerplek van één auto kun je tien fietsen kwijt. Fietsparkeerplekken zijn maar een fractie van de totale begroting van verkeer. En ook handig om te weten: van de treinreizigers komt 40% op de fiets. In het Nederlands Dagblad de positie van christelijke asielzoekers uit Iran. Het platform Christen Asielzoekers Iran vindt de opstelling van de Nederlandse staat nogal dubbel. Minister Rosentaal eist van Iran dat ze een gevangen kerkleider vrijlaten, maar de asielaanvraag van twee kerkleiders die naar Nederland zijn gevlucht is afgewezen. Het probleem is dat ze in Iran niet zijn opgepakt, zegt het platform. Nederland zegt eigenlijk, zorg eerst maar eens dat je echt in gevaar komt. Hard werken en geen geld, dat is het lot van veel stagiairs in Europa, staat in Dagblad de Pers. Hoe hoger de jeugdwerkloosheid in Europa oploopt, hoe meer bedrijven jongeren een onderbetaalde of niet betaalde stage aanbieden. De krant neemt dan als voorbeeld een Vera Hendricks. Ze liep vier keer stage, twee daarvan waren onbetaald. Met eentje verdienen ze niet meer dan 40 euro per maand. Ruimte onder onderhandelen was er niet. Je mocht blij zijn dat je uit de oneindige stapel werd uitgekozen twee Sinterklaassen op hetzelfde moment. In Leeuwarden gaat het gebeuren, schrijft de Telegraaf. Op 12 november komen de goedheilige mannen op hun schimmels tegelijkertijd aan in de binnenstad. En een eindje verderop in Winkelstraat de Schrans. De route van de officiële intocht in Leeuwarden is gewijzigd, omdat de Sint dan het spoor niet hoeft over te steken. Dat is jammer voor de Schans, maar de winkeliers lieten het er niet bij zitten en regelden een eigen Sint. De voorzitter van de winkeliersvereniging is niet bang dat de kleintjes nu in de war raken. Het wordt gewoon één groot feest. Deze onder morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Ja, en het is volle bak in de studio vanavond. De Belgische band Zita Swoon is hier, met twee gastmuzikanten. <coughs> voor de mensen die thuis uh, op de webcam zitten te kijken... kunnen ze allemaal gezien, uh, zien wat voor gezelschap we hier hebben. Maar voor iedereen die luistert, vraag ik alvast aan Stef Cardens... wie heb je allemaal bij je? Op Ballafon, Mamadou Diabate Kibie... uit Bobo van in Burkina Faso... op Banjo Simon Plezier en op Zang Awademe... Ook uit Burkina Faso. We gaan straks verder praten. Jullie gaan zoiets voor, voor, voor ons spelen. Maar um, dat is ook weer voor de mensen die niet meekijken. Er zitten hier prachtige instrumenten. Wat is dit precies? Het is een balafon. Het is een, een soort Afrikaanse marimba. En de kleinkasten ervan zijn kalabassen. Dus de vruchte kalabas die zorgt voor de resonantie van de, van de houten latjes. Prachtig. Nou, we gaan graag luisteren naar jullie eerste nummer. Okay. Life is short and time is swift. The river is long and the boats have drift, mm. Life is short and people get lost. You gotta do what you can, you gotta do what you must, mm. I'm dreaming of the glorious and divine mm. Fever is rising and it won't abate Ain't no hide from love, ain't no flying from fate mm. I'm waiting I'm waiting I'm waiting And he will, he shall make Decisions made without care and faith at the end of the day gonna come back and negotiate. eentje, dus ik kan niet klappen, maar het is prachtig. <laughs> ik ben helemaal weg uit Hilversum als ik dit zo hoor. Sababou heet dit nummer. Wat betekent dat? Sababou wil zeggen la grasse. De gratie. We gaan straks meer van jullie horen. Mm -hmm. We gaan naar Egypte, naar Cairo. Jos Strengholt, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. We hebben u vaker dit jaar gesproken over de ontwikkeling in Egypte. U bent oud en tegenwoordig priester. En u woont al lang ja. in Cairo. Eerst even uh, naar de sfeer van vanavond. Hoe is het in de stad? Nou, de stad is wel rustig, uh, maar er heerst wel veel spanning. Uh, vooral, uh, uh, er is rust omdat er, uh, de, de, de, het leger en de politie goed opletten nou. En mensen zijn allemaal erg benauwd over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Ja, want vandaag zagen we overal de beelden van het, uh, het leger... dat hard optrad tegen demonstrerende kopten. Ja. Uh, meer dan twintig 20 doden, 200 gewonden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ja, dat vragen mensen zich hier ook af. Uh, Egyptenaren, veel Egyptenaren begrijpen het niet echt, want waren wij niet altijd als, als broeders, moslims en kopten met elkaar. Uh, ik denk dat uh, een van de grote problemen is dat mensen moeite hebben met de historische realiteit onder ogen zien. Dat er altijd veel spanningen zijn geweest. En waar het gaat om christenen uh, en het leger. Ja, dit is een nieuwe affaire, dat het leger zomaar gaat schieten op christenen. Maar uh, het, in het geheel van de samenleving is het niet verbazend. Maar uh, wij kennen het leger, althans, het kwam heel erg in de aandacht... natuurlijk tijdens de revolutie en alles wat op het Tagrierplein gebeurde. En het leger kwam naar voren als een, een evident stabiele factor, uh, niet ingrijpen. We hebben gezien dat demonstranten werden beschermd. Wat is er veranderd dat het leger nu zo rukzichtloos... over die mensen heen heeft proberen te rijden? Ja, ik denk dat het leger met een, bepaal, met een aantal problemen te kampen heeft. Uh, toen het leger zo ontzettend terughoudend was tijdens de revolutie... Was dat ook uit politiek eigen belang? Uh, de politie heeft zich toen erg belachelijk gemaakt door de manier waarop het uh, demonstranten aanviel. En door de rustige houding van het leger werd het leger heel populair en de politie is in wezen verdwenen. Uh, nu heeft het leger al maandenlang de rol overgenomen die de politie aanvankelijk had. En moet het leger het, ram, het land uh, rustig zien te houden. En daar zijn ze beslist gewoon niet goed in. De manier waarop ze dat doen is in de eerste plaats nog zoals de politie dat in de tijd deed. Uh, maar het probleem wat het leger heeft... is dat ze toch niet echt op die taak zijn voorbereid. Want wat is er met al die politiemensen gebeurd? U zegt ze zijn verdwenen. Nou, de ze zitten nog steeds thuis, naar het lijkt. Het lijkt erop echt dat ze thuis zitten. Er, er is heel weinig politie op straat. De politiebureaus hebben veel minder politiemannen. Dus moet het leger de, de, de, de rust in het land bewaren. En het leger hanteert, lijkt het, precies hetzelfde beleid... dat vroeger de politie altijd had... als het om problemen met christenen ging. Laat me een voorbeeld noemen... Uh, ...de kerk waar de, waar de problemen allemaal over ontstonden. Twee weken geleden is er een kerk in brand gezet door moslims. Nou, vroeger zou de politie heel traag gereageerd hebben... ...en naderhand ook geprobeerd hebben een beetje verzoenend te zijn... ...en uh, zand erover, zeg maar. En het, het leger heeft nu precies hetzelfde gedaan. En daar waren de kopten zo boos om. Die hadden gehoopt dat de dingen zouden veranderen in het land. Maar het leger gaat door op de manier die, die mensen hier al tientallen jaren gewend zijn. Hoeveel macht heeft het leger nog? Want we kennen het als van oudsher als een, een grote machtsfactor in de Egyptische samenleving. Grote machtsfactor, zeer machtig. En op dit moment veel machtiger dan vroeger. Want de afgelopen 10, 20 jaar was de politie een soort tegenkracht in de samenleving. Maar nu de politie in deze van het toneel verdwenen is, heeft het leger alle macht. En gisteren hebben ze even laten zien wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben. Probeert het leger de democratische hervormingen die beloofd waren na de revolutie... proberen ze dat uit eigen gewin tegen te houden op een of andere manier? Ja, dat zeggen ze van niet. Ze zeggen dat ze juist achter de revolutie staan en al die dingen. Maar uh, de manier waarop ze gisteren opgetreden hebben... Uh, ja, werkt toch niet echt de indruk dat de democratische principes erg diep in het hart gegrift staan van het leger. Wat, um, wat, zouden, wat denkt u dat de meeste mensen die nu in het leger zitten... wat zouden ze willen voor zichzelf? Hoe zien zij de toekomst voor zichzelf? Ja, ik denk dat de top en die bepalen toch wat er gebeurt... Uh, die willen uit alle macht hun best doen om te zorgen dat ze in de nieuwe samenleving... waarbij er wat meer democratie is en waarbij er een nieuwe constitutie komt... dat ze toch uh, een machtsfactor blijven op de achtergrond die uiteindelijk bepaalt wat er in dit land gebeurt. Uh, een probleem voor die, voor die top in het leger is dat ze in de lagere regionen van goed opgeleide officieren... heel veel lui hebben die, die best wel veel meer democratisering willen... En als je naar de lagere soldaten kijkt, ja, die, die zijn echt een reflectie van de samenleving. Waarbij ook alle negatieve gevoelens over kopten een rol spelen. En het zou me helemaal niet verbazen, dat, het zou best kunnen... dat wat gisteren gebeurde in wezen de, de paniekreactie was... of de boze reactie was van, van een aantal lagere soldaten... Uh, die terug gingen schieten en wat op een escalatie heeft geleid. U woont daar. Maakt u zich zorgen over hoe dit zich verder gaat ontwikkelen? Nou, in de algemene zin, ja zeker. Uh, dit ziet er niet goed uit. Uh, we zijn echt nog niet klaar met dit soort problemen. Maar als u het bedoelt, of ik me daar persoonlijk heel erg over zorgen maak... nou, dat valt van mee. Ik werk en woon in een wijk waar, ja, waar we niet gewend zijn dat er zo problemen zijn. Of eigenlijk, ik ken helemaal geen problemen in de buurt woon er waar er ik er veel kopten bij u in de buurt? Ja, heel veel. Heel veel. Maar dit is een welgestelde buurt waar ik werk. Uh, en ja, daar spelen dit soort problemen beslist veel minder dan in de arme grote sloppenwijken waar, waar de miljoenen mensen van Egypte wonen. Is dit eigenlijk een ontwikkeling die we uh, moeten zien... als iets wat hoort bij de moeilijke transitiefase waar Egypte nu in zit? Moeten we het zo zien? Ik denk dat het zeker realistisch is om te zeggen... zo'n soort opstand of een revolutie, net hoe je het noemen wil... moest wel leiden tot uh, onstabiliteit in de samenleving. De echte vraag is nu of degene die de macht in handen hebben, het leger... ...bereid zijn om ook de maatregelen te nemen die, die dit zoveel mogelijk voorkomen. En de kopten zijn vooral bang dat het toch lang niet voldoende gebeurt... ...en dat ze eigenlijk aan de, aan de beesten, nou dat klinkt wat te negatief, maar aan de wilden zijn overgeleverd. Ik las ook dat veel kopten het land ontvluchten. Merkt u daar iets van? Ik heb er wat mensen over nagevraagd. En, en uh, ja, er zijn wel kopten die emigreren, maar uh, dat gebeurde eigenlijk voor altijd al. Het schijnt nu wel iets meer te zijn. Maar de berichten die ik er zelf over gezien heb, die lijken mij ietsje overdreven. Uh, in is een grote aantal, als ik gelezen heb... er worden een aantal van 100.000 genoemd die de afgelopen mm -hmm. acht maanden het land zouden ja. hebben verlaten. Nou, nah, dat, dat, dat, dat klinkt mij te hoog. Het, het is denk ik minder dan de helft. Goed, Jos Strengel, hartelijk dank vanuit Cairo. En we spreken u zeker in de toekomst nog over de situatie in Egypte. Dank u wel. Ja hoor, Sita ja. Sitasvoen, ik zei het al, volle bak hier in de studio. De Belgische Zita Svoen is hier met twee uh, gastmuzikanten... Um, een fantastisch gezelschap met mooie instrumenten ook. Een bijzondere samenwerking lijkt me dit. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Um, ik ben uh, vorig jaar uh, een paar keer in Burkina Faso geweest. En, uh, daar ben ik Mamadou en Awa tegengekomen. We zijn beginnen spelen samen en uh, we hebben het dan uitgewerkt tot een heel repertoire. Maar hoe kom je elkaar tegen? Hoe gebeurt zoiets? Goh, ja, dat is een lang verhaal. Ja, we reizen en uh, je komt mensen tegen en via-via. En uiteindelijk uh, komt er ergens goed terecht. Mm -hmm. En dan beginnen jullie te spelen en dan klikt er iets, dan gebeurt er iets. Ah. Uh -huh. um, dit zijn uh, Mandingue muzikanten mm -hmm. Hoe zou je dat omschrijven, die muziekstijl? De man, de dik, de de. De man, de dik, de de. De man, de dik, de de. De de We kunnen, het, we kunnen het niet verstaan, Stef, dus je zult het okay, ons ja, moeten hij, vertellen, hij zegt, vrij vertaald. Hij zegt dat, ze, dat heel oude muziek is dat al heel, heel veel eeuwen teruggaat. Het is muziek die, die in, over verschillende landen gaat, Mali, uh, Benin, Togo, uh, Ivoorkust. Het is een heel grote... Uh, wat vroeger een groot rijk was, is eigenlijk nog één cultuur. En de muziek is heel hard uh, geworteld in de maatschappij. Het is nog echt een deel van het leven. Maar we doen zijn alle twee griot's. Mm het -hmm. zijn traditionele um, muzikanten en zangers. Ook verhalenvertellers, bewaarders van de geschiedenis, uh, van de families, van het land. En ook uh, een soort vrederechters eigenlijk. Eh. Dat is echt een, een heel traditionele uh, functie die zij uh, uh, hebben. Die, die wel een beetje verwaterd natuurlijk vandaag. Uh, vooral in de grote steden wordt het natuurlijk allemaal veel moderner. Wordt, maar uh, ja, voilà. Ja. Um, hoe wordt deze samenwerking... Uh, wordt dat gezien in Burkina Faso klinkt het wordt het gezien als Afrikaanse muziek of wordt het echt gezien als Westers deze mix als jullie het maken we hebben tot nu toe alleen maar uh, gerepeteerd in Burkina mm -hmm. dus we hebben nog niet we hebben één concert gespeeld in Fada tegen de grens van Niger um, de mensen zijn heel enthousiast voor te zien dat de, uh, dat, uh, dat er op deze manier wordt uh, samengewerkt dat, uh, we hebben geprobeerd het zo gelijk mogelijk te verdelen. Tussen de, dat iedereen een, een gelijk aandeel heeft mm -hmm. in de muziek. dat verschilt natuurlijk van nummer tot nummer. maar uh, uh, We hopen binnenkort ook uh, wat meer in Afrika te kunnen spelen. Maar uh, er is natuurlijk een groot financieel probleem. Het is niet makkelijk om uh, heel de bende naar daar te verhuizen. Er, nee. er is heel weinig geld. Uit, Gelukkig uh, zijn jullie hier. En nu oh. alsjeblieft het tweede nummer wat jullie voor ons gaan spelen. Deep in the water, that's what my mind's at. Cash and coffee in the early morning, here it is So war down south and life's getting harder. Far away you were my Ain't no ships coming into the harbor. Don't need you anymore a fire in the bush after the sun has gone under. People we'll chopping down trees, take them home for the fire. Every year the rain comes a little bit later. Some cows are so skinny they can't even get up anymore. Ja, ja, ja. I'm a sleeper Now I need to go back inside And In an old school population won't be the wiser Answer I Met gastmuzikanten uit Burkina Faso. Hartelijk dank. De Belgische Dexia Bank is gered. Maar tegen welke prijs? En wat volgt? Ik ga er zo over praten met hoogleraar Ivo Arnold. Maar eerst ga ik even naar Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van de Belgische krant De Morgen. Meneer Desmet, goedenavond. Goedenavond. U schreef vandaag dat de Belgen hun vingers gekruist moeten houden met deze redding. Waar bent u bang voor? Wel, de Belgische regering heeft toch zeker wat betreft de restbank die nog overblijft van Dexia... ...een bijzonder zware ja, bankwaarborg moeten geven, met name 54 miljard euro. Dat wil omgerekend per Belg zeggen een dikke 5000 euro schuld die ieder Belg op zich laat waarvan niet zeker is of we die ooit gaan moeten betalen of niet. Maar als we dat ooit moeten doen, ja, dan praat je toch over uh, ongeveer de helft van onze staatsschuld die er nog eens bovenop komt. Dus dat is een behoorlijke gok die men daar neemt. Ja. Maakt u zich zorgen over België in het algemeen? Uh, dat valt wel mee. Het is een land dat uh, bijna 500 dagen zonder regering kan en toch <laughs> nog altijd uh, functioneert. Dus dat zal wel loslopen. Maar ik denk toch dat men hier een heel groot uh, risico neemt. Niet zozeer voor de huidige generatie, maar wel voor de volgende. En de vraag is of dat, dat goed afloopt. En vroeger zou je zeggen, ja dat loopt allemaal wel los. Maar sinds de uh, financiële crisis van 2008 is niets nog zeker. Dan zie je het ene domino uh, steentje na het andere vallen. En uh, je bent dus niet zeker van wat die toekomst brengt. Dus gesteld dat we dat ooit zullen moeten betalen... ja dan zitten we wel dik in de problemen. Maar wat, was er überhaupt een alternatief? Uh, als je de bank wil laten voorbestaan, niet, nee. Uh, het is uh, jammer genoeg gelopen zoals het altijd en overal loopt uh, sinds de financiële crisis. Als het goed gaat, dan worden de winsten geprivatiseerd naar de aandeelhouders en naar de banken toe. En als het fout loopt, dan worden de verliezen gecollectiviseerd naar de belastingbetaler toe. Dat zag je in IJsland, dat zag je in Ierland, dat zag je in Griekenland. En nu is het ook de beurt aan België om, om datzelfde pad op te gaan. Als ze het niet hadden gedaan, dan zit er ook een heel erg krachtig signaal van iets wat omvalt. En het gaat heel erg om gevoel. Uh, wel ja, dat, dat is ook een beetje... Uh... Wat men in de Verenigde Staten heeft vastgesteld. Hè? Vandaar het credo, sommige banken zijn too big to fail. Dat geldt ook voor Dexia. Dexia is een uh, zeer belangrijke speler. Ook al omdat het de huisbank is van zowat alle Belgische steden en gemeenten. Dus uh, er zit een heel grote verwevenheid tussen die bank en de politieke wereld. Uh, een van de grootste zuilen in dit land, de christelijke arbeidersbeweging. Uh, die financiële holding daarvan was ook een belangrijke aandeelhouder van Dexia. Dus ja, je zit met een conglomeraat van uh, een... Een zeer grote bank met zeer grote deposito's waar heel veel Belgische klant van zijn. Mm -hmm. Je zit met een enorme verwevenheid met de steden en gemeenten en met de politieke zuilen. Ja, als je die bank failliet laat gaan, dan is het inderdaad een beetje een stuk van België dat zou failliet gaan. Mm -hmm. Dus er was geen ander alternatief dan dit. In de studio in Rotterdam is Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Arnold, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Yves de Smet maakt zich ernstige zorgen. Is dat terecht? Nou, ik denk wel dat de Belgische belastingbetaler hier aan uh, moeten gaan meebetalen, uiteindelijk. En ik denk ook uh, dat de rentelasten op de Belgische staatsschuld gaan oplopen. Maar ik vind de vergelijking met Ierland en, en Griekenland en IJsland erg overdreven hoor. We hebben het hier over een garantie van 60 miljard. Nou, dat is ongeveer 15% procent van het Belgische uh, BBP, van de economie. En even, even een vergelijking maken. Toen het misging in Ierland, toen ging daar de schuld van 25%, procent opeens naar 100%. Procent. Dus het was een gigantische schok. Uh, dit is nog steeds een hoop geld. Natuurlijk, maar niet te vergelijken met Ierland, Griekenland en IJsland. Maar als het mislukt, dan stijgt de Belgische staatsschuld aanzienlijk. Dat is toch een gigantisch probleem? Dan stijgt die van 100 naar 115 procent van het GDP. Dat is veel. En ik ben ook bang dat we een vertrouwenscrisis krijgen. En dat België weer afgewaardeerd afge gaat worden door die rating agencies. Moeten ze meer rente op de staatsschuld betalen? Is een probleem, maar van een andere orde van grootte. Ik zou het meer met Italië willen vergelijken. Waar je nu ook ziet dat uh, vanwege de hoge staatsschuld uh, het land erg kwetsbaar is voor Vertrouwenscrisis. En als zo'n vertrouwenscrisis de Belgische staatsschuld zou raken, ja, dan moeten ze meer gaan betalen en dan hebben ze misschien toch uh, hulp nodig van uh, Europa. Afgelopen weekend spraken de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel elkaar en ze zijn eruit. Over een maand is de hele eurocrisis voorbij. Goed ja, nieuws, toch? Ja, dat, klinkt, dat klinkt te mooi om waar te zijn, ja. <laughs> um, ja, ik ben zeer benieuwd waar ze mee komen. Ik, ik uh, voel wel dat ze heel erg hameren op uh, bankenherkapitalisatie. Dus dat, dat kan misschien betekenen dat ze ons voorbereiden... op een toch wat grotere Griekse herstructurering. Uh, omdat ze nu wel heel erg veel nadruk uh, leggen op meer kapitaal... meer buffers voor de banken. En dat zou betekenen dat uh, die dan weer wat meer klappen moet gaan opvangen... van een uh, Griekse herstructurering. Maar dat betekent dat zij verwachten dat zeg maar, de fallout van Griekenland nog groter is dan dat wij nu weten, of dat zij gewoon een sterkere buffer willen bouwen? Nou, als je uh, iets met die Grieken wil, hè, als je ze failliet wil laten gaan, of je wil die schuld nog verder afstempelen dan nu al in de plannen zit, dan moet je tegelijkertijd wat doen met de banken en dan moet je ook wat doen om besmetting te voorkomen. Dus als er een alomvattend plan komt om, om daarmee rekening te houden met de besmetting richting Spanje en Italië en met de zwakte van de banken, ja, dan zou het kunnen zijn dat ze daarop doelen met dat, dat uiteindelijke plan... wat de oplossing voor alle problemen moet bieden. Mm -hmm. Tot slot Slowakije. Dat is het enige land dat het Europese noodfonds nog moet uh, goedkeuren. Dat moeten ze binnenkort gaan doen. Maar vooralsnog is daar nog geen zicht op. Is het mogelijk dat Slowakije dat plan torpedeert... Ja, ze houden het heel erg spannend. En ik ga ervan uit dat ze niet om binnenlands politieke overwegingen... dit belangrijke plan zullen torpederen. Maar je weet het nooit. En, en als dat gebeurt, dan hoop ik wel dat Europa daar een weg omheen vindt. Want het gaat uiteindelijk maar om 1% van het totale noodfonds. Dus ik hoop wel dat ze toestaan dat wij dan gewoon doormarcheren. Ivo Arnold en Yves de Smet, hartelijk dank. We Graag gedaan. Zijn, We zijn weer terug in de studio. En we krijgen nu niet de gehele band, dus niet hele Cita Swoon... Met alle gastmuzikanten, maar wel Mamadou Diabate Kibier. Als ik het goed zeg, denk ik. Ja, ik krijg een knik, dus dat valt mee. Um, die een stuk instrumentaal voor ons gaat spelen op de balafon. Lita woon is uh, deze maand, tot eind deze maand op tournee in Nederland. Dus als u dit zelf wil zien en horen, dan kan dat. 86 vrachtwagens, 298 bestelbusjes, 194 motorfietsen... en 132 kano's worden morgen in Liberia ingezet... om overal in het land stemformulieren te verzamelen. In Liberia is morgen de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De belangrijkste kandidaat is zittend president Ellen Johnson Sirleaf. Afgelopen vrijdag won ze de Nobelprijs voor de vrede. Jacqueline Maris is journalist van VPRO's Bureau Buitenland... en heeft jarenlang verslag gedaan vanuit Liberia. Jacqueline, goedenavond. Goedenavond. Heeft het winnen van de Nobelprijs uh, um, de verkiezingscampagne van Surly de laatste dagen goed gedaan? Heeft dat een boost gegeven? Ja, je moet je eigenlijk indenken dat, dat een heleboel mensen niet eens weten wat de Nobelprijs is. He, dus ze voelen zich waarschijnlijk wel vereerd omdat hun president een hele grote prijs heeft gekregen. Maar ze weten niet wat het is. En uh, ja, je kan, je kan ook bedenken dat dat uh, Ma Ellen, zoals ze wordt genoemd... Uh, ja, die heeft heel veel goeds gedaan tijdens haar regering... maar ze, ze heeft niet kunnen verhinderen dat de wereldvoedselprijzen stijgen... dat die mensen die dus niet weten wat die Nobelprijs is... ook veel meer voor hun voedsel betalen. Dus aan de ene kant... Uh, is er een hele grote groep mensen die heel blij is. Maar er is ook een hele grote groep mensen die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... omdat ze gewoon veel te veel voor de reis betalen. Ja, dat ze met de, de werkelijkheid, de rauwe werkelijkheid worden geconfronteerd. Ja. Um, je zei, uh, ze heeft niet kunnen voorkomen dat de wereldvoedselprijzen stegen. Ze heeft de afgelopen vijf jaar geregeerd. Wat heeft ze wel uh, voor verschil kunnen maken in Liberia? Want Liberia was echt een, mm -hmm. nou ja, een ramp, denk ik. Ze heeft, uh, ja, ze eigenlijk. Ik kan wel tien minuten doorgaan nu hoor. Want ze heeft eigenlijk heel veel <laughs> gedaan. Nou, ik, heb even, ik heb nog even gebeld ook met, met, met mensen die ik ken. Uit de diverse kampen uh, in Liberia. Nou ja, wat, wat belangrijkst is de stabiliteit? He, op, in zekere zin, een vriendin van mij die, die werkt voor uh, een, een van de ministeries. Want Ellen Johnson Sirleaf heeft heel veel vrouwen in haar ministeries gehaald. Bijvoorbeeld de minister van Handel is een vrouw, de hoogste politie, politiecommissaris. En deze vrouw, die kennis van mij, die zei van... Uh, nou ja, kijk, de, de vrede is fragiel, maar het is wel stabieler dan het was. En er is licht in Monrovia, grote delen, er is water. En ook in het land zelf, er zijn Chinese contracten... Uh, is ze aangegaan. Dus de infrastructuur is verbeterd, zeker in de stad. Het begint altijd in de stad. Je moet je ook voorstellen, het is een land drie keer zo groot als Nederland. Heel veel bos, hele slechte wegen. Uh, dus die zandpaden daar ver in de bush, daar ben ik vorig jaar geweest... dat is echt nauwelijks begaanbaar. Dus met andere woorden, het is een hele job die ze moet doen. Economisch heeft ze ook behoorlijk aan de weg getimmerd... Uh, afgelopen twee, of twee weken geleden... is er voor het eerst sinds twintig jaar... weer een schip met ijzer uit Liberia... uit de haven vertrokken. Dat is dus weer een mijn... Die een, een mijnmaatschappij die investeert. Uh, Shell of Chevron die heeft aangekondigd dat ze uh, gaan olie olieboren uit de mm -hmm. kust. Uh, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die een beetje hoop geven. Ze heeft, het was een haven. Liberia had heel veel reders. hebben uh, heel veel schepen voeren onder Liberiaanse vlag. Dat komt een beetje terug... Uh, ja, voor de overheid het nationaal budget heeft ze omhoog gekrikt. Ambtenaren verdienen meer, en dat is dan weer uh, het effect daarvan is dat, dat je minder corruptie zou moeten krijgen. Uh -huh, uh -huh. Nou is corruptie, kijk, iedereen zegt van ja, corruptie heeft ze niks aan gedaan. Ik belde met iemand die uh, uh, hoofdredacteur van de krant, een vriend, en die zei van ja, hou even. Uh, het feit dat dat die corruptie zo in de picture staat, komt omdat er meer transparantie is. Er is meer openheid. Met andere woorden, toen Charles Taylor... die nu in Den Haag uh, berecht wordt voor oorlogsmisdaden... de vorige president, toen hij aan bewind was... toen durfde niemand iets over corruptie te zeggen. Want dan, hè, dan kon je wel eens in de gevangenis verdwijnen. Dus zij heeft in ieder geval de corruptie bespreekbaar gemaakt. Ze heeft ook een aantal mensen ontslagen, maar het is een hele moeilijke strijd. Want haar streven is ook... ze heeft nooit een oorlogstribunaal gewild, hè, zoals in Sierra okay. Leone. Met andere woorden, zij moet gewoon leven en, en werken... en accepteren dat er gewoon nog uh, krijgsheren zijn die macht willen. En ze heeft bijvoorbeeld uh, een van die krijgsheren die nu ook presidentskandidaat is... Uh, dat is iemand, een beducht krijgsheer die de, de dictator Samuel Doe heeft doodgemarteld voor de videocamera in 1990. Hoe heet deze kandidaat? Uh, Prince Johnson. Mm -hmm. Het was echt een beruchte re, uh, rebellenleider die, die met Charles Taylor samen uh, optrok om, om het, uh, de hele boel te destabiliseren in 1989. Om die Samuel dood en val te brengen. En die Prince Johnson heeft hem gevangen genomen en dood gemarteld En dat is een soort movie, een soort film. Die, en dit is die... een soort man waar zij het tegen op moet ja, nemen. In die... nou, en, maar zij heeft dus wel die mensen. Want hij is op een gegeven moment naar Nigeria gegaan. en is daar dominee geworden. Zoals veel van die ex-rare uh, ex, ex, uh, commanders van de rebellen. Bud naked en weet, peanut butter en dat soort namen hadden ze allemaal. Maar die, die bekeren zich dan. Maar zij, kijk, zij heeft gewoon Zegt van, oké, okay, 2005 waren de senaatverkiezingen, toen, toen, toen zij president werd, en die prins Johnson is toen senator, senator geworden. Kijk, ja. hij gaat geen kans maken, maar het punt is dat het heel democratisch wordt aangepakt. Ja, en dit is het politieke landschap. Even ja. terug naar um, haar prestaties, want je noemde een heel veel dingen op die ze in een hele moeilijke situatie voor elkaar heeft gekregen. Toch is het zo dat 80% van de Liberianen heeft geen werk. En dat is denk ik wat mensen uiteindelijk nog het meeste bezighoudt. Ja, maar dit moet je ook weer heel erg in de regio zien. In die zin, uh, wat is werkloosheid? Wat, wat is een baan? Een baan is iets met een contract en je betaalt belasting. Dat is iets formeels en gereguleerd. En in die zin, ik ken bijna niemand in Liberia die niet werkt. Weet je, want je, je moet gewoon leven. Dus je hebt ontzettend veel mensen die in, de, in het informele circuit zitten. Die, uh, die, rotzooi, die Chinese rotzooi op straat verkopen. Of zelf een klein steentje hebben waar ze uh, uh, vlees verkopen. Of uh, he, peanuts zeg maar, of wat overleven. dan ja, maar ook. maar overleven. Ja. Maar ik eigenlijk naartoe wil is, wat heeft ze niet goed gedaan? Wat heeft ze niet goed waar, gedaan? Waar zitten de pijnpunten? Wat, waarvan zegt men, ja... Dit heeft ze in die vijf jaar niet voor elkaar gekregen. Nou ja, kijk, mensen die. die daar heb ik het weer over die mensen die, die de Nobelprijs niet kennen. Een hele grote massa had natuurlijk gehoopt dat er in één keer licht zou zijn. Dat iedereen water zou hebben. Dat iedereen uh, een werk zou hebben. Openbaar vervoer is natuurlijk ook een van die grote dingen. En zij heeft toch geprobeerd om, om dat op een hele reële manier iedere keer uit te leggen. Heeft, er is ook een prachtige film, The Iron Lady... over het eerste jaar van haar uh, bewind. Hè, dat ze, en dan zie je haar ook confrontaties aangaan... met, met, met, met bijvoorbeeld veteranen die meer geld eisen. En dat zij dan, die komen dan heel boos naar het presentieel paleis. En dan legt zij uit waarom ze hen niet meer geld kan geven... Of bijvoorbeeld marktvrouwen, op een gegeven moment was er een markt aan de oever van, uh, van het water... waar heel veel misdaad was en een heel ongeordende zooi, zeg maar... En dat heeft ze laten ontruimen. Nou, dat waren natuurlijk enorm boze marktvrouwen. Dus dan stapt ze er wel op af om dat uit te laten. Dus ze heeft hele impopulair. Ik ben overigens de vrouwen vergeten, hè? Want ze heeft het afgelopen. Nu lijkt het net alsof ik zo pro Alan Johnson. Ja, dat is toch echt niet zo. Want het is gewoon zo. Ik, het is zo makkelijk om te zeggen van hier. Nou, het is toch, je wordt president. Je hebt heel veel geld. Je maakt die wegen. Je doet dit en dat. Maar. Alles was kapot, weet je? Ze begon, bedoel, op, een in... Ze begon ik... op een enorme achterstand, natuurlijk. Ze begon op een enorme achterstand. Ik wil even naar haar ja. belangrijkste concurrent toe. Dat is Winston Tubman. Wat is dat voor iemand? Hij is het neefje... Van uh, de president die ook uh, genoemd werd. Hij, de vader van het moderne Liberia. En die man die hij van 1944 tot 1971 is president geweest. Wel, op het laatst werd hij een soort dictator. Hij kreeg ongelooflijk veel geld uit Amerika. Want het was een soort 51ste staat van Amerika in die jaren. En uh, ja, die oom die, die, die, die van hem, William Tubman, die kent iedereen nog. Dus deze Winston Topman, die is ook alweer uh, 71, geloof ik. Net zo oud als, uh, als Alan Johnson Sirleaf. Maar hij is gewoon ook iemand met internationale sporen. Hij is heel slim geweest. Of eigenlijk is George Weah, de voetballer, die vorige verkiezingen meedeed en mm -hmm. uh, ten nauwe nood verloor. In de tweede ronde va van uh, Alan Johnson Sirleaf. De voetballer, die had geen internationale ervaring. Die had wel de glamour en, en de aantrekkingskracht met name voor jongeren, maar die had niet iemand naast zich die dat internationale uh, veld kon bespelen en die ook een internationale carrière had gehad. Dus Tupman en uh, George Weah samen zouden best nog eens een, een, een kracht geduchte tegenstander. En je? Wie, zich wie zich daar ook bij aan heeft gesloten is de ex-vrouw van Charles Taylor. Jewel oh. Howard Taylor. Die <laughs> heeft zich ook aangesloten bij dit uh, illustre uh, duo. Durfde. Nou ja, dus met dit trio heb je nog. Uh... Wat denk je? Durf je een voorspelling te doen van wat er morgen gaat gebeuren? Denk je dat Surly weer uh, een nieuwe nou, dat krijgt? Ik ben ook maar een uh, onwetende. Ik denk, wat ik denk van als ik zo luister naar mensen die ik gebeld heb en gewoon er goed bijhouden, dan denk ik van er komt. Uh, ze zal de eerste ronde, denk ik, niet halen. Net zoals vorige keer eigenlijk. Mm -hmm. En dan blijft ze over met Winston Tubman. En ik denk, en dit is. Eigenlijk heel erg gebaseerd op het feit dat de vrouwen die ik heb gebeld... en de vrouwen met wie ik contact heb, die zijn allemaal echt waar... van straatvrouwen tot hoogopgeleide vrouwen. Ze zien haar echt als een medestrijdster. En als die vrouwen, net als de vorige keer, in actie komen weer gaan dan stemmen... dan, uh, dan ja, heb, dan heb dan je een hele grote kans dat Ma-Ellen weer aan de macht komt. Jacqueline Maris, hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. De verschrikkelijke sneeuwman bestaat. In de Siberische regio Kemerovo is de Yeti officieel erkend. Volgens een speciaal onderzoeksteam is er sluitend bewijs gevonden... zoals voetafdrukken en zijn vermoedelijke bed. Michiel Peters is priester en heeft ruim twee jaar in Siberië gewerkt. Hij is ook in Kemerovo geweest. Meneer Pieters, goedenavond. Goedenavond. U kent het gebied in Siberië waar de Yeti nu officieel wordt erkend. Is het een geschikte omgeving voor een verschrikkelijke sneeuwman? Nou, er, is wel, er ligt veel sneeuw in de winter. Ja. Dus uh, als je ergens moet zitten, dan, het wel, uh, dan zou het daar kunnen zijn. Wel en bergen ook, want het schijnt dat hij zich voornamelijk in berggebieden ophoudt. Ja, dus het gebied waar het over gaat, uh, dat heet Soria. Dat ligt uh, helemaal in Zuid-Siberië. En aan de andere kant uh, van, de, van hetzelfde bergmassief is het altai gebergte En dat is inderdaad een van de hoogste berggebieden van Rusland. Ook een van de mooiste. Houden de mensen daarvan uh, legendes? Mm, ik denk dat ze vooral door toeristen houden. Dus uh, ja, uh, de, in Rusland doet dit soort verhalen altijd wel heel erg goed. Maar uh, de, de gouverneur, vooral van die regio, is erg gesteld op, uh, op meer uh, komst naar zijn bergen. En, uh, en voor, om wat voor reden dan ook. En dit uh, is een hele goede reden natuurlijk. Dus dit past een beetje in, de, in, de PR, uh, in het PR-offensief om mensen naar het gebied te trekken? Dat denk ik wel, ja, inderdaad. Ze hebben daar ook de, de dag van de Yeti en begin van het ski-seizoen. En, uh, de souvenirs zijn allemaal yeti's beesten en zo. En wordt iedereen daar een beetje geacht om het verhaal uit te dragen? Dat de beste sneeuwman bestaat? Nou ja, de, de, de vice-gouverneur die zei of hij nou bestaat of niet. Het belangrijkste is dat de mensen de schoonheid van onze bergen gaan leren kennen. En dit is misschien een goede manier, ja. Gaat u, denkt u, denkt u terug om de yeti te zien met eigen ogen? Het zou mooi zijn. <laughs> ja. Heel goed. Nou, hartelijk dank meneer Peters. Niks te Goed goed dit was met het oog op morgen van maandag 10 oktober. Morgen zit hier Mieke van der Wij en zometeen in Casa Luna ontvangt Kilene Plag orthopedagoog Petra Windmeijer. Dank voor het luisteren, heel graag. Tot morgen. Het wordt tijd ik nog een en een glas in